Het kerstdiner. Een eenakter van Ab van Eyck en Koert Poort. Alleen de gastvrouw weet dat zich tussen hen die aanzitten aan haar jaarlijkse kerstdiner een gevaarlijke indringer bevindt. Zouden de andere gasten het ook weten, allicht dat ze zich anders gedroegen en zich over een aantal onderwerpen van gesprek voorzichtiger zouden uitlaten. Maar zoals de zaken nu liggen, scharen ze zich in een onletendheid onbekommerd rond de tafel in het vooruitzicht van een gezellig en smakelijk etentje. Mm hmm. is je man? Is die binnen? Boven? Je man, waar is die? Zeg op, waar is je man? Nee, die komt zo thuis. Wat is zo? Eén minuut, vijf minuten. Laat het licht uit. Licht laat. Kom mee. Wie zijn er nog meer hier? Zeg, of wie is er nog meer hier? We gaan luisteren. Ik zal haast er dan in leven. Dus je man is. Die komt zo thuis, hè? En al die schaaltjes dan? Kijk, hè? Er zijn nog meer mensen hier. Vraag je, ga Hoeveel? Hoeveel? Hoeveel mannen? Ik kan je. Ga op. Wil. 2 3, 4, 5 schaaltjes. Je gasten zei, hè? Jezelf. En ja, je man dan? Krijgt hij niks? Je liegt. Je hebt geen man. Er is niemand thuis. Je bent alleen. Vooruit. We zetten de radio uit. Voor mij uitlopen. Naar de gang. Hallo. Hallo. Stil, stil, stil. Ik ben Even... geslapen. Wie? Mijn dochtertje. Daarboven, kop mee. Nee, laat me slapen, alsjeblieft. Een... Wie zegt me of je niet opnieuw liet? ik ga niet meer liggen. Ik, ik woon hier alleen mijn dochtertje. Nou, voor mij uitlopen. maar eerst die achterdeur dicht. Nee. Daarboven. Of mee? Eerst naar de kamer. Voor mij uitlopen. Langzaam. Licht nee, uit doen. Gordijnen dicht. Nee, samen! <tie> Zo. Licht weer aan. Kijk eens af. Vijf borden, vijf glazen en zo waar vijf stoelen. Wat komt er weer doen? Mom, dicht naar boven. Nou, dicht naar boven. Wat is haar kamertje? Dat daar. Uh... Die daar? Mijn kamer, dan is het hier Naar beneden. Hoe laat komen je gasten? Zometeen. Ze kunnen al de volgende keer zijn. Heb je een telefoon? Ja. Waar? In de kamer. Nee. Bij een tafel. En ik ben gast nummer vijf. Ik ben jouw nieuwe vriend Max, begrepen? Fruit, bestek, bord, glas, pip. Terug naar de keuken. Wie bent u? Wat doet u hier? Wat, wat bent u net op plan? Hoe heet jij? Nee. Ik ben dus jouw nieuwe vriend, Max. Niet vergeten. En we doen van nu af al aan alles samen. Je laat je gasten niet merken niets, want dan loopt het fout af, begrepen? Begrepen? Ja, ja. Je doet wat ik zeg. Het is in jouw belang en dat van je dochtertje. Oh, wat zoekt u hier? Schuilplaats. Een rustige, gezellige schuilplaats, duidelijk? Oh, Waarom in vrede naar nou mij? nou, ook met dat ga janken. niet. terug. De, de politie zoekt jou. Vriendelijk zijn voor je nieuwe vriend Max. Vooruit, Aan je kastdiner terug naar de keuken. Je bent gek. Ja, daar ben ik. Dus uitkijken voor me. En vooral mondje dicht begrepen. Als jij niet doet wat ik zeg. Schiet dan als je durft. Voorlopig doe ik met mijn andere handen. Daar zijn ze. Dus Greet, ik ben je nieuwe vriend Max. Ruim dat glas op. Vriend, ruim dat glas op. In de kast, op, Oh, oh, oh. oh mijn Dat schiet ziek, Je denkt aan liefde, Kalm, kom op Overdoen. Oh, zo, warm is die raad toch ook je Ik heb gedacht nee, even dat je niet thuis was. Ja, maar ja. We hebben het mooi getimed, hè? Alle vier tegelijk. Ja. Ze verstoren toch niet? Nee, nee, kom erin. Zeg, Het nee. met je handbloed. Ach ja. Wat zie je eruit? Jullie hebben het toch niet gevoeld? Nee, nee, nee, het is niks. Oh, daar kom je niet uit. Greet ja. heeft zich net in de keuken in de vingers gesneden en daarom oh. duurt het even. Oh. Zeg Greet, zullen we even naar boven gaan voor het pleistertje? Uh, ja, we zijn zo terug, hoor. Ja, ja. Gaan jullie vast naar binnen, jongens. Niks aan de hand. Uh, Frits, schenk jij maar vast wat in, hè? Tuurlijk, komt jij oh, helemaal voor elkaar, oh, ja. hoor. Doe maar rustig. Naar nou, vooruit. Hand onder de kraan. Waar zijn die pleisters? Oh, wacht. Hier. Zo. Hier, hè. Dit hier. En nou, hier. Dat schiet nou op. Schiet nou op. We kunnen niet langer wegblijven. Als het misgaat. Uh, Weet je gezicht af. En uh, kam je haar. Lipstick. Hier, deze. Deze goed. Nou, die andere dan hier. Deze. Deze goed. Die lange kerel, wie is dat? Adriaan. En die andere? Frits. Moeilijk, makkelijk, die, die Adriaan. Gewoon aardig. Ze zijn mijn vrienden, ze zijn allemaal aardig. het voor zin, allemaal. Ja, klaar? Hoe heette die vrouwen? Olga. Olga. De vrouw van Adriaan. Die donkere, dus. En die andere? Els. Els en Frits. Wat doet die Adriaan? Die dan op het, het duurtraam. Dit is de, de, de inspecteur. Die... Inspecteur, Het politie? Verzekeringen. Kom, we gaan. En Frits? Frits heeft een eigen zaken. Heerlijk kleding. Ja. Hij houdt van gezelligheid. Lekker eten. En ze komen hier ieder jaar? Ja. V voor ons kerstdiner. Je doet gewoon. Lachen. Sorry voor de haarontvangst. Geef toch een beetje mee Ja, bloeden nogal. Nou, dan heb jij je doekje voor het bloeden. En ben je al voor treffelijke, Sherry. Nou, het staat er voor de Fritz. Jongens, dit is Max van Dam. Max van Dam. Onga. Max van Dam. Fritz-Gesler, Max van Dam. Als schattig die mimoze. De eerste verre glimlach van de lente. Ja, zegt het wel. Oh, een beeldige kerstrooszorg, hè? Heb ja, jij ook een glas, Sherry? Nee? Uh, schenk me een. Ik moet wel Goed. eerst even de bloemen in de vaas doen. Oh, ik help je wel even. Nee, nee blijven jullie nog hier even rustig zitten, zeg. Ik help ze wel, hoor. Hm. Hebben jullie ook al die politie gezien? Nee, nee, nee, waar? Ze hadden zelfs de hele Zuiderwerf Oh. Allemaal politieauto's, de niet? Ja, we moesten helemaal onderrijden. Via de Vondelkale. Nee, ja, wij hebben niks gemerkt. Ja, we kwamen natuurlijk van de andere kant, hè? Wat was hier vlakbij? Bij... Mercatorplein? Uh, uh, Mercatorplein. Ja. Oh, Dat zal weer een ongeluk geweest zijn. Ja, natuurlijk. Ja, of een alcoholcontrole, hè. Oh ja, Fritsje, schenk nog eens in. Ach, ja. Ik voel me zalig. Kom hier. Met houden zo, hè. Ja, als ik het goed heb, dan uh, heeft Greet deze keer een hulp in de huishouding gehad. Ja. Het is even goed nog een klus, hoor, zo'n kerstje. Ja, nou zeg. Zo, deze zet ik op tafel. Zo. Goed, en uh, denk nu even om je aperitief, Ja. Jij ook, uh, uh, Max? Uh, oh ja, dankjewel. Dankjewel, sfeer. Het was moeilijk om hier uh, te komen dan net. Hoezo? De Zuiderweg was afgezet. <tok> Allemaal politie. Zeker een ongeluk of zo. Ja. Zeg, Koza en Mirna die zit toch naar de wintersport of zo? Ja, wij hebben een kaart gehad. Oh, waar zitten ze? Oh, Oosten. Oost Oost Oost Oost Oost Oost Oost ja, ja hopelijk Oost hebben ze dan beter weer dan wij hier. Ja, hè? Ja. Uh, typisch Hollands kerstweer. Ja, zo? maar hier <tok> zitten we goed, hè Geet? <tok> Droog, maar niet op een droogje. Nou, <tok> ja... <tok> Hij hey, kunt echt het kerstspeer hier. Kaarslicht en dan die gedekte tafel met die glinsterende glazen. Lekker dicht bij de haard, Lekker je ja. op En zegt hij alsmaar heen en weer naar de keuken moet lopen. Ja. ja. Daar ben je vastvrouw voor. Maar ze gaat niet alleen, hoor. Nee. Kijk eens al, kijk eens al, Hij nee, weet niet van de zijde. Max houdt erg van kokkenellen. Ah, nou, dan heb ik tenminste vanavond iemand waarmee ik praten kan. Oh, dank je, dank je, Frits. Elsje, ik bedoel, praten over culinaire zaken. Nou, dat kun je toch ook met de anderen hier? Nou ja, nou ja. De Max, hè, die doet me denken aan Freddy. Je weet wel, die ja. met dat stille vrouwtje. In uh, Akdemenik hebben ze hem Nee, nee, ik kan me op dit moment niet herinneren. Je weet nee, wel, nee, die man had zulke vreemde ogen. Oh ja, die, ja. Ja, nou ja, die was helemaal een beetje vreemd. Uh, en daar lijkt Max, hoor. Ja, ja ik weet het niet. Nou. Oh. Zo, we kunnen aan tafel. Oh, ja. Yes. Jullie kunnen je glas ook meenemen aan tafel? Of drink je het liever hier? Nou, oké. Oh, oké. Zo, ronden we hebben hier maar het aperitief gedeeld af. Nou ja. Hapslik dan maar. Ja. weet ja. ja. ja. je liefst. <laughs> Wij voor oh. jou. Oh. Zo. Vertel eens wat je ergens hebben. Nou, als jij nou hier oh. gaat oh. zitten aan het hoofd van de tafel. Juist. Heel juist. Dan kan ik de vergadering culinair voorzitten. Zoals gewoonlijk. Ja. heeft er iemand bezwaren? Niemand? Dan is deze smulpap benoemd tot voorzitter. Ja, ja houdt je wel een beetje in, hè, Fritje. Ja, wel mijn engeltje. En dan nu de ingekomen stukken. Wat een heerlijke stukken. Adriaan, jij tegenover mij ja. en Els naast Let's Adriaan. Oh, ja. oh, dan kan ik en, ook goed uh, in de gaten houden. Uh, en Olga ja. hier maar. En Max? Uh, Max? Ik zit naast Street. Oh. Wat anders? Ja. ja. <laughs> nou. Dan zou ik nu graag de onderwerpen die op de agenda staan aan de vergadering bekend willen maken. Het menu, wacht even, ik pak het wel even. Ah, beste mensen, wat hebben we het weer goed. Nou, nou, we zijn er anders genoeg op een avond als deze. Ja, ja, ja, Helse, ja, ik weet wat je zegt maar Wat is er nou op tegen om deze avond nou eens aan onszelf te denken? Oh, nou, maar je zal ze de kost moeten geven die juist op een avond als deze blijven zitten met een stuk eenzaamheid. Ja, en met een stuk in de kaart. Nou, nee, ik bedoel <laughs> echt serieus hoor. We zijn toch ook op de avond van de 13e februari eenzame mensen of... Voor... 12 augustus. Had je een aantal eenzame zielen moeten uitnodigen. Nu vanavond maar niet erover gaan zitten praten. Ja, natuurlijk ook. nu. Nou, ja, dat ben ik met Frits eens. Er is al naagheid genoeg in de wereld. Ja, waar is mijn bril? Mijn bril, mijn bril. Oh, daar rij er helemaal opgebouwd van. Stilte, stilte, stilte. Kijk eens aan. Ook is keurig uitgetijkt. Ja, daaraan herkent men de zaken. Zo is dat. Nou, waar gaat hij. Menu. Kerstdiner 1980. Aangeboden door Greet aan de vrienden. Adrian Els. Frits en Olga. Keurig alfabetisch. Had je misschien op leeftijd willen hebben? <laughs> en Max? Zeg die niet. Oh ja, Max, ja, dat, dat, dat komt zo. Het was nog onzeker of ik vanavond wel kon. Ja, zag oh, ja. je je sluit terug. Die moest werken ja. vanavond. Oh. Toen, kwam... Toen had je wel wat anders te doen dan nu vraagt oh. te corrigeren. Oh. Ja, dat denk ik ook. Hé, wat zoek je maar, nou? Een pen, ik zoek een pen. Zetten we Max Hier. ertussenin. He, wacht even. Ja, doe het zo. Menu Kerstdiner 1980, aangeboden raam AGP. Echt Kerstdiner? <frey> Daar ga ik weer, ga ik Menu Kerstdiner 1980. Zo heet dat. Aangeboden door Greet aan de vrienden Adrian, Els, Frits, Max en Olga. Uh, nee, nee, nee. Het zou moeten zijn. Aangeboden door Greet en Max. Oh ja, want uh, Max is ook een beetje de gastheer. Of niet? Ja, dat klopt. Jullie hebben nee, het uh, iné samen klaargemaakt? Nou, samen. Het was voornamelijk het werk van de gastvrouw. Gastdame, want het is ook gastheer, hè? Ja, ja. Ah, ja. ja. Nou, goed, maak ik er dit van. Aangeboden door de gastdame. Ja. En gastheer Greet en Max. Zo, mooi. Nou. En dan nu de voorlezing van de menuakte. De... <laughs> Je lijkt de notaris wel. hem. Heden, de 25 december 1980, verschenen voor mij meester Frederik Ketelaar. Wat eten we? La garbure à la béarnaise. Wat? Garbure à la béarnaise, dat soep. Oh. Maar deze soep overtreft de stoutste soep, fantasie, En de mijne is altijd staart, ja, hoor. Wat denk ik? <laughs> Het is een soep uit de béarnaise. Dat is een vruchtbare landstreek in Zuidwest-Frankrijk. Bekend om zijn sous Béarnaise. Ja, ja heerlijk. Nou lijkt het me zinvol. om straks tijdens het aandachtig nuttiger van deze garbuur. het woord te geven aan onze gastheer. om ons iets te vertellen over de ja. samenstelling ja. en de bereiding nou, daarvan. Nou, als jij dat dan nou meteen even doet. ga ik ondertussen de soep halen. Ja, en oh. Ik ga mee. Ja. Oh, oh goed. Nou, oh, ja. Moet oh, moet ik beginnen, dus. Kallen, op? Ja, ja. Goed, ja. Ik denk erom. We halen en brengen alles samen. Niet jij alleen. Gaat alles op dit blad? Nee, nee. Uh, ik draag dit. Klaar? Nee, nee, wacht even. Uh, wacht even. Ja. Ja, het... ga naar de kamer. Oh, kijk, kijk! ben deze onwetende die je net had uitleggen. dat met name die wakonfi. die ingelegde gans dus. van veel belang is voor het elfslaag. de Via Deze zoeken. Of Brits, kun jij meteen mooi even als opschepper van Oh, moet je. Ja, goed, goed, goed. kom op, kom op. Olga, Olga, bordje. Ja. Goed in hand, goed in hand. Nee, weinig, weinig. Nou, de wakonfi. Zo, zo is niet te veel, hè? Dank je, dank De wakonfi. Olga, kijk eens aan Els even bordje. Alsjeblieft. ...die bij voorkeur bereid wordt in een gesloten pan of meer zeker. blan-marie, ja, ja, zo is dat lekker. lekker. Oeh, heerlijk. Els, alsjeblieft, gretje, geetje, bordje. Niet nee, nee, nee, nee, dat gaat zo goed. Zo, dankjewel. Die kan behalve als basis voor soepen ook worden gebruikt. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft is dat genoeg? Ja. Gebruikt als vulling. Max, kom ja? op, even Was... volgooien met soepen. Oh, ja, ja, Max, ja, slaapvermogen. vermogen. Ja, <laughs> Zo, Max Pakkan. Ja, Als vulling ik dus ja, voor of voor de beroemde bonenschotel, de cassoulet. Adriaan Bakker, kom ja, hier precies. met je bordje. Ja, even in de hand. Goed, ja. En zo zien jullie dat ik in deze tijd van informatieverstrekking aan het grote publiek, alsjeblieft, Max, hierbij niet wil achterblijven. En dan ik, zij de gek. <lacht> zo heerlijk. Zo. Lieve mensen, eet smakelijk allemaal. Ja, ja eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk ja. Oh, <coughs> nou, ik moet lekker Nou, heerlijk ruikt dat, Grietje. en Max, natuurlijk. Perfect. Mm. Dat is heerlijk, uh, Dat is ongewoon voor mijn op Hollandse winterkost ingestelde smaakpapillen. Je bent wel een uh, complimenteus echtgenoot, jij. Hollandse winterkost. Alsof dat het enige is wat je bij mij krijgt. Nou, oh, pardon, vrouwtje, ik zei op Hollandse winterkost ingestelde en niet... door Hollandse winterkost afgestompte smaakpapillen. Heeft iemand mij horen klagen. Nee hoor, Adriaan, echt niet. O, iemand die er zo gelukzalig uit ziet als Adriaan... die kan ook moeilijk klagen. Ja. ja, wat wil je? Als je zo heerlijk dicht naast Elsje zit. Nee, niet, ja. Maar zij staat niet op het menu. Nee. Wat? Grofietje. Wat? De gevulde gans. Nou, dat vind ik goed. Wat nou grof, ja nou. Nou, juist verder gaan met gastronomische informatie. Ja, ja, ik maar Sinds je dat vrouwencafé bezoekt, zat je constant op scherp. Nee, ja, dat is gewoon je slechte mannen geweten. Jullie hebben veel te lang het alleen vertoningsrecht gehad van goedkope grappen over vrouwen. Wij hebben wat dat betreft nog heel wat in te halen, hoor. Over jullie bierbuiken en lage spekken. Nou, nou, wij ook nou, nou, nou, nou. Doe het spek op een avond als deze, dat past me niet. <lacht> nou, dus menu, menu, even menu. Dus even kijken wat de pot verder schat. Nou, het woord pot op een avond als deze past mij niet. Zeg het dan op zijn Frans. Appel. <lacht> Geest, dat smaakt het heerlijk. Ik volg even de voorlezing van het menu. En bereid jullie alvast voor op een cocktail de crevette à la Bretonne. Dat is een Bretonse garnalencocktail. Mm. Maar goed, dat ja. je Max had om je boodschappen te doen, hè? Aardappelschillen. Aardappels, oh, bij je menu. is dit is aardappels te grof. Popom. Van ja. mij. Maar. maar daar kom ik zo op in mijn vervolg. Trouwens, zonder hulp kan Gert er ook wat van hoor. Ja, getuige door Sal de Marcassin à la Sousse ou Siri. Weet je wat, dat was twee jaar geleden. Het lijkt wel Frans te begrijpen. Mm. Om van die verrukkelijke escargot à la Bordelaise in uh, 77, maar het is wij. In eh, 77, 1977. Mm. Grapje liefje. Al mijn grapjes worden ook nooit begrepen. Te subtiel ben je. Ja, het is gewoon een kwestie van opvoeding. Zeg, over opvoeding gesproken. Geet, hoe is het met Lieveke? Is ze lekker gaan slapen? Ja hoor, ze was dood op. Stoeit met Max, zeker. Nou, kinderen weten van hun ophouden. Mm. Nee. Vind je ja. het leuk op school? Montessori toch, hè? Nee, nee, vrije school toch? Hè, nou, dat, uh, dat lijkt ja. mij maar niks, hoor. Die, uh, die vrije school. Nou, wat weet jij er dan nou van? Nou, vrij, vrij. Hè? Alles is vrij tegenwoordig. Vrije liefde, vrije dit, vrije dat. Nou, ken jij dan nog een ander soort liefde, Adriaan? Hm? Kinderen moeten nog van alles leren. Zee, ik neem nog wat, hoor. Neem jij nog Af, wat, Adriaan? Liefde. Waarom zou je een kind niet accepteren als kind met zijn eigen fantasie? En, en, en wat willen wij ervan maken? Gewoon gedresseerde hondjes? Ja, precies. Op zit een pootje scheef. Greed, doe. Zeg je nog eens wat? Het is jouw kind. Althans, daar hadden we het over. Ach, soms denk ik dat we ze veel te gauw kinderland uitjagen. Ja, een olden zachtaardige opvoeding verwikkelt kinderen. De maatschappij is hard. Max? En dus moeten onze kinderen ook maar hard worden, vind je? Eerbaar. Frits heeft gelijk. Al het gediscussieerd, het haalt toch weinig uit. Mm. Een voorzitter heeft altijd gelijk. Je vraagt je af of je het wel ooit goed doet. Wat bedoel je, mijn lief? Oh, dat kinderen. Ik denk het niet. Mm. Maar het lijkt me dat Lieveke jou geen problemen bezorgt, hè? Nee, Geek? tot nu toe zeker niet. Het is een doortje. Finnie, Max, kunnen jullie goed met elkaar overweg? Oh, ja, zeker. Een man in huis is toch weer wat anders. Hè? Ja, max valt heel goed in de smaak. Ja, ze zal wel veel aandacht vragen, max. Spelletjes doen, rapporten. O, nou, reken maar. Paaltjes vertellen, wandelen. Nou, dat kan hier prachtig. Mooie omgeving hier. hè? Komt, Komt je hier, ook, uh, kom je hier ook uit de buurt, max? Nee, nee, niet hier. Mag ik eens. niemand meer soep? Willen jullie dan de uh -huh. borden en lepels even doorgeven? Oh, ja. Dan ga ik ja. de garnalen kopten halen. ze uh hapje, -huh. laatste hapje. Max, uh, pas mm. op de kaars. Deze heel ja, ik leuk, heb, Ja. Zo. Zo. Oh, pas op. Schuld, mijn schuld, meester. Nou, niks geloof. Mm. Donkere bloedbedekking, altijd goed. Jij <laughs> <He? laughs> Juist alles op. kinderen. Je hoeft er aan tafel niet bij te zitten alsof je doodgaat. Ja, dit is toch opschuwelijk. Jij bent de gastvrouw, dan moet je dat ook zijn. Nee, dat doe ik niet. Wil jij er heel goed aan denken wat op het spel staat? Waarom doe je dit? Je speelt dit mee, begrepen? Zolang als ik het kan. Zolang je dochtertje je lief is. Begrepen? Ja. Hup, kom naar de kamer. Heel mooi, ja, dat is een hele mooie. Ja. Een mooie ja. Pouilly fouissé. Moeten we je helpen trekken Frits? Nee, nee, nee, stil, hij komt er al. Eh. Uh, ja. Laat je de kurk niet eens ploppen. Dan vind ik zo'n feestelijk geluid. Ik zal het proberen. Nou, nou. Ja, Klein klop. Ja, de volgende ja. fles krijg jij je zin. Nou, je bent nog een wat van plan. Een glaasjes bij jou, iedereen. Nou, het staat ervoor, jongens. Ja. Yes. Oh, geweldig. Zo. zo. fantastisch, hè? Ja. Zo. Spitter. Ja. Ja, kom even, kom even bij lekker. met de glaasjes, ja. ja ik ja. wacht niet lang, ik wil vlug ook ja, ja, ja, hebben, zo is voldoende. Ja. Ja, Uitsteek uitstekend Nou, ik geloof, als ik het zo bekijk, Beetje. ik Dat had reken. hem zelf... het er lekker uit. Ja, oh, ik ja, had maar. hem zelf niet beter Haft. kunnen persen. Zo, even, even kijken. Ja. Prost, mensen. Prost, hè? Ja. En een vrolijk kerstfeest. Ja, ja, vrolijk kerstfeest. ja, vrolijk kerstfeest. Vrolijk kerstfeest. Nee. Mm. Mm. Heerlijk. Heel goed ja. Heel goed. Mm. Prima afdronken, hè? Ja, hangt uitstekend in het glas. <laughs> die. Ja. Dat zeg je toch niet van wijn? Nou dan niet, maar hij smaakt zalig hoor, geet. Oh. En dan is die vanale cocktail wel. Oh, dan mm. moet ik eens aan beginnen. Mensen, na ja, gedaan arbeid is het goed rusten en nog veel beter eten. <laughs> ja. Ja, joh, die, die weken voor kerst, dat is bij ons in de zaak gewoon een gekkenhuis. Het lijkt wel of iedereen iets nieuws wil, nog net voor de feestdagen. Ja, ja je begrijpt gewoon niet waar ze het geld vandaan halen. Ik wel, van de sociale dienst. Oh, Ach, niet allemaal. <laughs> nou, ja. er zijn ja. heus nog wel mensen die werken, Sorry. ja hoor. Dat zou je anders niet zeggen. Als je op een duurde weekse dag in een winkelcentrum bent. Iedereen schijnt vrij te hebben. Ja, maar jij loopt het toch ook? Het wordt huh? vandaag de dag wel erg makkelijk gemaakt, hè? Behalve dan als je een eigen zaak hebt. Vroeg, tot laat ben je bezig, Adriaan. En je vraagt je soms af waarvoor. Voor zo'n kerstdiner bijvoorbeeld. Ja, daar heb je gelijk in. Steeds meer Nederlanders moeten anders het staatsruif eten. En wie vult die? Juist het bedrijfsleven. Gaat het slecht met de economie, dan gaat het slecht met het land. Ja, dat gaat maar slecht. Nou, wat doen we dan? Hoe genezen we de zieken? Niet met zachte heelmeesters, dat is duidelijk. Nee, ja. ja God, Adriaan, ik weet het niet. Misschien Lekker, wordt het de mensen wat te makkelijk gemaakt. Ja, ja. tuurlijk. De prikkel ontbreekt, hè? komt Ze kijken wel uit. Als je werkeloos bent, dan ga je en toch niet van die paar centen he? meer een baan zoeken. Ik dacht je dat iedereen het leuk vindt om werkeloos te zijn. Ik zie jou ook. Ja, maar ik heb het niet over mezelf. Ik heb het over die lieden die wel mooi hun hond ophouden en, uh, en elke dag uit klussen gaan. Al die lieden, al die lieden. Hoeveel ken jij er? Nou ah, ja, kennen, kennen, dat hoeft toch niet? Dat is toch algemeen bekend? Er wordt toch misbruik gemaakt van de sociale voorzieningen? Adrian, jij leest toch wel de goede krant? Ja, nou, maar het is tegenwoordig. Ieder voor zich. En de welvaart staat voor ons allen. Democratie, prachtig. Maar je moet niet overdrijven. Oh, wil je uitzonderingen gaan maken? Ja, nou, hoe bedoel ik. Wil jij dan de tijd van Colijn terug, Adrian? Ja, hoe nou eens. We hebben nou toch een redelijk belegde boterham... Als je toen geen werk had, dan was het armoed Ja nou, en in de rij staan wordt het stempel lokaal. Dus die werken wil, ondernemingszin heeft en een goed snel hersens, die kan altijd werk vinden. Wat vind jij ervan, Max? Ik uh, neem aan dat jij ook werkt, hè? Ja hoor, Max is nou hulp in de huishouding. Ja, is Max? plus mijn greed. Ja. De kwam van onze maatschappij zit hem in de gezagscrisis. Ja, dat is een andere crisis dan in de tijd van Kolijn. Toen had je nog leiders. In elk geval was er toen nog gezag. Zeg maar, liever macht. En die was geconcentreerd bij een kleine groep. En die deelde de lakens uit. Dat doet iedereen maar wat die zin in heeft. Alles mag, toch. Maar je ziet het resultaat. Een onbestuurbaar land. Ah, ja, ja, ja, ja wacht, wacht nou even. Ideaal is het natuurlijk nooit, Adriaan. Maar er zijn toch ook wel een heleboel goede dingen, hè? Neem, neem nou, neem de invloed van de vakbeweging. Vroeger zat je toch machteloos. Je kon zo de straat opgeschopt worden. En ook door die ondernemingsraden hebben de werknemers toch... Meer in de melk te brokken. gekregen. Ja, en dan stellen ze onmatige loonijzen. En staken ze tot een bedrijf naar de bliksem is. Ja, maar dan zouden die arbeiders zich toch zelf mee in de vingers snijden. Ja, maar man ze doen het toch? Ze laten dat bedrijf toch kapot gaan. Een, een tijdje terug, maar was ze nou? een. Met... Hé, hey, jongens, doen nou. Of er was zit je plezier. Ja, denk ik helemaal met James eens meid. En van dat culinaire voorzitter van deze vergadering komt ook niet veel terecht, hm. zeg? Schenk mij nog maar eens in. Oh, als ja. uh, iedereen klaar is. Ja hoor, het was heerlijk. Zeg, hebben jullie geproefd wat erin zat? Nou als... zeg, heb je het zelf wel geproefd door al het praten van je? Ja, ja, zeker, wel. Wel. ja zeker wel, zoiets ontgaat mij nooit. Het mm. was Madeira. Mm. Oh, zonnig Madeira. Zijn wij er Ja. Zeg. Vrienden, vrienden, vrienden, vrienden, mag ik even? Ja? Nou ja, ik ja. zit de hele tijd. Ik doe het Hè, vriend? Nou, mag hoor. Stilte. Els, jij ook. Lieve Greet, vrienden, vriendinnen en Max natuurlijk. In de culinaire windstilte tussen de gravet en de canetot... zei het mij vergund enkele woorden tot jullie te richten. Woorden van dank en van dankbaarheid. Dank, lieve Greet, aan jou die de deuren van hart en huis weer zo wijd en gastvrij hebt opengezet ja, voor de voortzetting van onze dierbaar geworden traditie ons jaarlijks kerstdiner bravo, bravo, bravo stilte, stilte, stilte woorden van dankbaarheid ook om het weerzien van vertrouwde gezichten geschaard rond de welvoorziene dis der vriendschap gezichten, inderdaad waarop de tand destijds geen vat lijkt te hebben jonger en stralender dan ooit de vrouwen Olga en Els. De mannen Adriaan Bruisend van ongeknakte ja. levenslust. En Max, Max, weliswaar nog wat onbekende eenten in onze bijt. Maar zonder twijfel de Greet hier binnen vanwege superieure kwaliteiten. Die ons ja. deze avond vast en zeker nog openbaar ja, zullen worden. Ja, Max. Samenvattend. En daar drinken we dan ook op. Op onze eeuwigdurende vriendschap. Ja. En nimmer aflaten de iklust Ons? kerstdiner. Ja. ja. Cheers, Tjus. Nou, dan, uh, dan haal ik nu het hoofdgerecht. je oh. mm -hmm. helpen met de glazen? Nee, nee, dat doe ik wel. En ik schors de besprekingen. En ik ga over tot het verrichten van het werk van de schenker. Dat is mijn klus. Nou, reken maar dat hij dat graag doet, hoor. Ja, ja. Zo is dat. Sorry. Ja, Max, gaat het? Mag ik? Mm -hmm. Dank je. Ja. Zo. Hadden ja, u dat op die wasje? Ja, ja. Jullie waren tot nu toe zo van het woord. Terwijl, maar ik vind Geet wel bijzonder stil van haar. Hm? En ze ziet er dus zo opgewonden uit. Ja. Ik weet niet wat ze heeft. Ja, ze heeft ook zo'n vuurrood gezicht, hè? Nou. En dan die vriend van haar. Als die tien woorden gezegd heeft is het veel. Ja, misschien hebben ze ruzie gehad. We moeten ze meer bij het gesprek betrekken. En misschien ja. vonden ze tot nu toe wel vervelend. Dat zou best kunnen. Ja, hè? Die Max. Ja. Is ze zomaar? Geert heeft nooit met één woord over hem gesproken. Misschien is het iets van de laatste weken. Nou ja, ik heb er gisteren nog uh, aan de telefoon gehad. Nou oh ja, het is natuurlijk haar leven. Ja, haar leven. Maar, maar tegen vrienden kan je toch wel een beetje meer uh, een beetje, wat meer open zijn. Dat nou, is, uh, misschien komt dat nog. Nou, ik weet het niet. Ik vind het allemaal wat vreemd. Nou, ik denk dat ze geen van bij in de stemming zijn voor die zware gesprekken van jullie. Nou, dan ja. moeten we er wat aan doen. Weet je, hey, ik weet straks nog wel een aardige mogel. Dat is deel, dat komt, Caneton à l'orange. Kijk al, kijk al, al. Wil de eens met en als hier En ja, de wijn. Gaat Ah, de wijn. Doe jij mooi. Ja, op... ja, ja, ik zal hem even pakken. Ah, de Chateaunet de... du Pas. Kijk eens even, Olga, let op, ik ga hem pakken. En zoals beloofd zal ik je nu het feestelijk ploppen laten horen. <lacht> kan de me even daar? Ja, in ik pak wel aan. Hier is hij. dat dan goed, kinderen. En Eens rustig zitten. Chateau Neuf Dupin. aan ah, een beschaafde wijn. Oh. En daar gaat-ie. Ja, ja, ja, ploppen, hè? Kijk, ja, ploppen, ploppen, steilte, ja. Stilte, ja. stilte, jongens. <tops> de, plop, ja, maar, de plop. De plop. Nou, ben je nou tevreden, hoor. Ja, dat zijn toch, uitstekend. Goed, en als jullie dan even die fles laten circuleren. Ja, zal ik ja. jullie even die mop van die twee gekken vertellen? Ja, joh, die kennen ze vast al. nou, dan merken we dan toch wel. Twee gekken, dus, hè? Nou, en één eh, van die twee gekken, die was niet zo verschrikkelijk gek meer. En, oh. nee, en omdat hij niet zo verschrikkelijk gek meer was, mocht hij af en toe naar buiten het gekkenhuis uit. Ah ja. De heet zoiets tegenwoordig. Nou ja, goed. De inrichting, wat doet dat er nou toe? Enfin, die andere gek, daarentegen, die was nog wel verschrikkelijk gek. En omdat hij nog wel verschrikkelijk gek was... mocht hij nooit uit, het ge uh, uit de gek inrichting gaan, <lacht> in hè? Maar hij wou natuurlijk wel. Ja, natuurlijk. Ja, nou, nee. Nee. Ja, nou, hou je er even buiten, Els. Nou, zei die ene gek... die ze zegt, ik smokkel jou een keer naar buiten. En dan kruip jij in de zak... en die neem ik dan op mijn rug mee... en dan zullen we bij de poort komen. Ze vragen, wat zit er in die zak? Dan zeg ik gewoon... Aardewerk, kopjes en schoteltjes, is dat voldoende? Ja? Aardewerk, ja? Ja. ja. Kopjes, schoteltjes, schoteltjes. Oh, de... ja, ja. Maar, stel nou, zegt die andere gek. Ja. Stel nou, dat ze jou niet geloven. Wat? Wat? Nee, nou, zegt die eerste gek, dan zeg ik, trap maar eens tegen die zak. En als die kerel bij de poort dat tegen een <lacht> zak trapt, dan hoop jij krak, krak. Krak, krak. Ja. <lacht> ja. Uh, ja. Afijn, om verder oh te, te gaan. Ik was niet klaar, hoor. Nou, dat is ja. je toch ook? Nee, nee, nee, nee, moet je horen, moet je horen. Ze komen bij die. En natuurlijk die kerel daar, die... Oh, dat zag je niet. Ah, er niks daarvan. Nou, trap dan maar eens tegen die zak. Zegt die ene gek die niet zo erg gek was. Dan, uh, uh, is dat voor jou voldoende zo? Ja. ja. Oh ja. Nou, hè. Die, die kerel die, die doet dat, die man met die poort, schopt tegen die zak aan. En... Nee, helemaal niet. Piep, piep, piep, piep, strak, krak, piep, piep. Kijk, piep, piep, piep, zegt die keel bij de poort. En jij wil me vertellen dat er aardewerk in zit. Ja, zegt die niet zo verschrikkelijke gek van piep dat hoor je toch. Hij zuin, Hij er allemaal bij, verzonnen. Mauw nou, hoor. Max en Greet vonden het ook niet ja, leuk. Het Max en Greet vonden oh. het ook niet leuk. Nou, ik reken erop dat je nog een paar goede voor ons petto hebt. Ik zal ja. zien wat ik nog voor je doen kan. Zo, dan heb ik het nodige spittergraafwerk verricht. En hoop ik iedereen zich te goed zal doen aan de caneton à l'orange. Nou, jullie hebben allemaal, hè? En zelf nemen jullie wel wat erbij komt, hè? Nemen jullie ja. ook wat van de saus en de aardappertjes? Ja. ja, kijk eens. Zo. Ja. Zo. Ja, ze neemt het een beetje. Ze ontsnappen de laatste tijd anders bij bosjes. En waar heb het over, Adriaan? Gekken? Over gekken? Of ander gestuurd volk? Mm -hmm. Heb je niet gelezen gisteren? Uit de Zeelachkliniek. En nogal gevaarlijk ook. Ja, maar dat zeg je toch niet, gekken? Patiënten. Nou, vroeger zijn ze gekken. Toen psychopaten en nu zijn het patiënten. Nou, zo'n patiënt zou je dochter maar tegenkomen in een stilaantje. En neem dan uh, wat salade. ja, afdeling. Ja, ja zelfs. En iets van die heerlijke ja, pankrijm. Nee, wacht even met slaap. Ja, Alsjeblieft. Ja, Oké, okay, jij die pankrijm? Nee, dank je hoor, ik heb genoeg zo. Fijn, merci. Meisje, zelfs. jij voelt je toch wel goed? Ja. Ik voel ja. nou me zo stil vanavond. Ja, hoor. Ja. Ja, vind je het vreemd als jullie het hoogste woord hebben? Uh, kan ik iemand nog even wat inschenken? Adrian, ja, graag, ja. Denk om, Adrian, dat jij straks moet rijden. Ik wil graag heel hard thuis komen Oh, ik rij heus wel voorzichtig, zeg. Ik heb de hele avond al gedronken. Oh, maar ik ben geen wegpiraat. Wat is dit een verrukkelijk gebraad? Gebraad? Nee, van gebraden. Oh. Nou ja, nou nog. Mijn complimenten geeft. Verrukkelijk. En uh, max. Mm. Natuurlijk. Zeg die aparte smaak. Mag, mag ik eens raden? Laat mij eens raden. Mm. Eh. Zijn het toch altijd zo eng geluid? Nou, die zit gewoon achter iemand anders. Ja, niet dat dat natuurlijk. Hè. Nee, er is gewoon te weinig politie. En als ze gepakt zijn, dan ontsnappen ze weer. Ja, neem nou die ontsnapping gisteren uit, de Zelagkliniek. Hm. De directie van die kliniek zag erin geen aanleiding om extra maatregelen te nemen. Nee, nou vraag ik je hm. ze. Nee, Belachelijk. Dat ze zo'n psychopaat niet meteen weer pakken, Zulke lieden gedragen zich toch heel anders dan normale mensen. Heerlijk. Nou, dat is niet zeker altijd waar. Ja, de... Olga, oh, ga je mij nog even. Pardon, neem ik aan. Wil je me nog even de schotel doorgeven? Uh, ja, als... nee, Ja. Nee. Nou, maar zolang ze hem niet pakken, is zo'n man tot nieuwe moorden in staat. Maar uh, nee hoor, geen extra maatregelen. Ze gaan rustig met dit soort uit winkelen of voetballen. Of uh, nog mooier, sturen hem op uh, begeleid verlof, zoals dat heet. Ja. Maar voor jarenlang opsluiten wordt een mens ook niet beter. Nou, er zijn nog eenmaal misdadigers die onverbeterlijk zijn. Maar wat wil jij dan? Nou, het zal wel weer erg rechts klinken, maar... Ik ben voor strengere straffen. Ach, dat helpt niet. Ja, maar de burgers hebben toch recht op bescherming tegen misdaad? Natuurlijk, maar daar hadden we toch ook niet over. Het ging over straffen, Adriaan. Straf mag nooit vergelding zijn. Maar het moet wel preventief werken. Afschrikwekkend. Nou ja, die, die afschrikking slijt na verloop van tijd ook weer. Tja, en dan maar weer een zwaardere straf hè, als afschrikking. Tja, dat zou wel moeten. Hm. Dan komen we bij de doodstraf terecht. Oh. Nou, in een aantal landen wordt opnieuw de invoering van de doodstraf overwogen. Amnesty International voert er juist een actie tegen. Maar er zijn nou eenmaal halsmisdaden. Wat vind jij ervan, Max? In ieder geval is de doodstraf iets onherroepelijks. Vooral wanneer daarna blijkt dat het rechtgestellen onschuldig was. Nou, maar dat zijn toch uitzonderingen? Al was het er maar één. Het gaat altijd om een mensenleven. En dat is toch nog steeds onherhaalbaar, dacht ik. Olga, geef mij nog eens die schaal al. Ja, pas hm. mee. Dank je wel, dank je wel. En waarom laat je het trouwens? Oh, die plekken kan ik jou wel aanwijzen. <coughs> ja, zeg hoor, eens dus moet je het gebraad van de gastvrouw dan geen eer aan doen. hè? we zijn nog steeds op jacht. Ja? Nou, ja, doet dat jouw dag hart dan niet sneller klokken? Nou, ja. jullie weten dat, dat ik van een ander soort jacht hou. Max niet, hè? Oh, zo heeft iedereen zijn hobby's, hè? Ik ben nou eenmaal gek van jagen. Ja, misschien heb jij een uh, heel andere vrije tijdsbesteding. Zoveel jagers zijn er tegenwoordig niet meer. Oh, Max, mag ik eens raden? Jij lijkt een, uh, een zwemmer. Nee. Geen zwemmer, nee. <laughs> Nou, waterpolo dan. Nee, ook niet. Een vechtsport soms? Ja. En niet boksen. Een karate. Geraden. Ah, Doe je ook wedstrijden? Nee. Och, nee? zoveel valt daar nou ook niet over te vertellen. Ik denk dat Adriaan wel meer over zijn sport vertellen kan. Nou, ze jachtverhalen mogen er zijn. Ja? Waarom? Ja, ik vind... Uh, maar jagen is gewoon een heel spannend de avontuur. Hè? Dat achtervolgen, hm? dat achter de projaanjagen. Ik uh heb -huh. het ja, niet het nou afgelopen zaterdag: hè? hadden we een, een vosjacht. Binnen 10 binnen minuten waren we een vos op het spoor. Nou, de run begon direct met een diepte sprong, maar, maar de vos ging er razend snel van en wij hadden intussen gelegenheid het geweldig fraaie landschap te bewonderen. Want, want jagen, ja, dat is echt iets voor natuurliefhebbers, hè? Zeker 15 kilometer lang bleef de vos ons spoor. Nou, en toen pas vluchtte hij een hol binnen. Nou, met vereende krachten probeerden we Rijn uit daar weer uit te krijgen. Nou, graven, graven, hè? Graven met z'n allen. Maar pas na drie kwartier waren we zover dat we de kleine terrier in het hol konden brengen om de vos of uit een andere pijp te jagen. Of om hem de strotdeur te laten bijdoen. Ja, ja zo'n vosrol heeft veel uitgevoerd. Nou ja, zeker. Ja, want ook in dit geval kwam hij er ongedeerd uit. Maar een van de helpers kreeg hem te grazen. Oh, en toen was de jacht afgelopen. Uh, nee, nee, nee, zo gauw gaat dat niet. Die helper pakte de vos bij zijn staart en toonde hem aan de jachtruiters en aan de meuten. En op een afstand van, pakweg 80 meter, gaven we de vos opnieuw de vrijheid. ...om het spel van jagen opnieuw te laten beginnen. De honden waren nu zo fel dat ze binnen enkele ogenblikken de vos te pakken hadden. Even hoorden we nog blazen als een kat. Maar gelukkig ontrok het schouwspel zich aan onze waarneming. En even later kwam de eerste hond al likkebaardend onder de braamstruiken vandaan. De volgende had de achterbouwt en zijn broer de voorbouwt van de vos. Geet, nog een boutje. Nee, nee, dankjewel. Nee. Adriaan! Hé, hey, laat je glas lezen. Nee, nee, zeg hoor, ik. Ik krijg net een, een drinkverbod opgelegd. en daar ja. wil ik mij wel aan houden, hè. Ik neem nog, maar ik blijf het zielig vinden hoor, voor zo'n beest. Ik ook. Zo'n een beest kan zich niet verdedigen. Het wordt ineens tot een soort vijand gemaakt die ten koste van alles gepakt moet worden en uitgeschakeld. Ah, maar dat is nou juist het mooie van de jacht, hè. Ja, dat is een machtige ervaring. met twintig ruiters en linie over zo'n akker te stormen. Ja. Ja, dat moet je meegemaakt hebben. Het zou niets voor mij zijn. Ja, maar je moet het zien als sport, hè? Je bent heerlijk buiten, je geeft je paard de sporen... en wanneer hij uit het bos induikt, dan naar achteraan. Met z'n allen, dwars door het En Het is altijd weer fascinerend... de zich onverschrokken langs een langs steile zandhelling... naar beneden stortende jachtruiters te zien. En tenslotte bereik je dan de de vos... omringd door de begeerige meute... Maar die blijft evenwel gedisciplineerd op enige afstand totdat de master de kooi vrijgeeft. En dan wordt onder de tonen het Alali en Foekstoot de beurt verscheurd. Nou, oh, ik zie aan Max dat hij het niet zo'n leuk verhaal vindt, dus... Uh... Nee, maar je moet het als een sport beschouwen. Achter zo'n arm dier aan zitten, met twintig van die kerels, al die honden, het zijn allemaal honden. Ik wil heus niet de jacht in kosten van alles verdedigen... ...maar ik vind wel dat een boel mensen toch wel erg sentimenteel en overdreven daarover praten. We zitten ons nu toch ook de te doen aan vlees? Kom dan. Ja, we zijn erg inconsequent. We zijn tegen de jacht, maar we genieten wel van een jachtschotel... ...of in dit geval dan een eend. We laten toch de keus over aan de actiegroep... ...en we zien op de tv wel hoe het afloopt. Dat is toch ja, onze houding? Tja, ja. opportunistisch, inconsequent. Het kleurloze midden. Ja, sorry. Maar ik betrek in de eerste plaats mezelf erbij. Ik ben zo'n kleurloze middenfiguur. Geniet er ja. van wildbraad. Ja, maar wat wil je dan? Het wordt ons zo makkelijk gemaakt in onze multiple choice maatschappij. Er zijn al zoveel vrijblijvende meningen... dat de mijne er mij nou dan niet meer te doen. En wat is dan volgens jou de oplossing? Die weet ik niet, Adriaan. Het hoort bij de tegenwoordige maatschappelijke ontwikkeling. Er is niet, zoals vroeger, een elite die een mening verkondigt... ...waar de grote rest moet luisteren. Nee. Nu zijn veel mensen in staat hun zegje te zeggen... ...maar zonder de consequenties aan te hoeven en te kunnen verbinden. Maar dat is toch de complete chaos? Ik zie deze tijd als een overgangsfase... ...naar een periode waarin de veelheid en verscheidenheid van meningen... ...omgezet kan worden in, in, in hun gevolgen. Namelijk besluiten... ...en maatregelen. Bijvoorbeeld dan goed tegen de dierenmishandelingen. Je bedoelt ja. dat, dat dit anarchisme zichzelf ooit tot de orde roepen zal? Ja, dat geloof ik. Zonder dat een nieuwe oligarchie de lakens uit gaat delen? Ja. Ja. Oh, maar neem me niet kwalijk. Alweer praten de mannen. Ja. Ik wil nou wel eens pittige muziek. Maar wacht even. Wacht even. Eerst nog even een rondje chateauneuf Dupap. Hm? Ja. Ja. En ja, jij ook. Ja. Adriaan... Nee, nee, nee, ik niet, dankjewel. Oh, nee, jij niet. Nee, joh, nee, jou gaat voorbij. <lacht> Zo, en dan nu de muziek. Eens <lacht> even kijken. Iets pittigs nou maar, hè? Ja, of iets romantisch voor Els. Nee, nou even iets pittigs. Hè. Nou, goed, dan... <lacht> Wat, wacht even, dit lijkt me wel Wacht Daar komt hij op. Jij, uh... Wat? Jij had het daar net over die sentimentaliteit rond dieren, maar... Het ja, wordt helemaal hypocriet als je nagaat wat voor afschuwelijke proeven ze met dieren aangaan. En je weet al, het ze in het een tijdje geleden, elektrische, elektrische schokken toe. Ja. ja, In, in proefkooien. Als ze gingen met de buren mee. Ja, en iedereen, iedereen accepteert het. Showen. Nou, niet iedereen. Misschien is een keer een protest van de actie ja, een stukje ze zelf. Het leek wel een Amerikaanse vrienden. En beginnen ze nou met die elektrische schokken? Dan gaat zo'n mond die als een man ja, Het leek wel of ze in een urine lopen. Die Dat je kan ontsnappen. Weet je wat nou een van die onderzoekers bedacht heeft? Die wou een variatie van, he, door die, he, honden die, die honden in een tuigje op te hangen. te hangen, dat ze dan niet kunnen opstappen. En ze hadden het he. ook over een hond, nou, dat die achter iets hangen. En die honden in en dus in een, een, een tuigje in, in de proefkooien zetten. Ja dan, ja, dan bestelden ze die vast mee dat, die, uh, ze dat de hond dan, dan iets dichtbij opgeeft en stroomstoten. Wat natuurlijk steeds sterker maakte. Die ontgaat gaat dan op heeft, en het ingesproken. En die dan op een dierenbegraafplaats Wat denk je dan van die proeven met koninen? Die grafschriften. Ja, ja, ja. Dat zijn geconcentreerde oplossingen van dat spul, van de te beste substanties zoals het er ik in die konijn Ontroostbare hè? Een achtereen herhaald. En er lag Dat ze zelfs een duif. Een Totaal, niet zo. Lieve kerk, hoe moest ze je min. afstaan? Ja, als gevolg van beschadiging maar, aan Lieve kerk, wat vond jij het doen, schat? Ik kan niet slapen. Oh, mijn kindje, het is al zo laat. Jullie maken ja, maar de muziek ja, staat we er ja, heel erg er. hard. Dus, schat. Nou, kom, zal ik je maar weer gauw naar je bedje brengen? Ja, schatje zeg, hè? Dan je weer lekker gaan slapen, hè? Kom maar. Zeg ze maar allemaal even wel trusten. Ja, wel trusten. Dag lieve klaar. Wel trusten, meisje. Wel trusten, Nou, dan gaan we, hè? En ik loop even gezellig mee, hè, lieveke? Ja, meneer. Maar lieveke, dit is toch Max? Je kent Max toch wel? Ach, Max? Ja, dan nou, kom maar gewoon hè. Ik dacht dat Max zo leuk omging met liefhebbers. Maar ze kent hem helemaal niet. Ja, dat vind ik ook zo vreemd. Ja, dat is... Om jullie de waarheid te zeggen, ik vind het hier vanavond allemaal vreemd. He. Die Max zegt nauwelijks iets. Greet ook niet. Die zit erbij alsof dit uh, een begrafenis is. Ja, ik, ik vind het ook zo spannend. Ja, en, en, en, ze ziet er ook zo vreemd uit. Ze heeft zich zo opgemaakt, Doet ze anders dat mee. Ik niet. Dat is niet zo lief, dat is ook niet bepaalde vrolijke Frans. We moeten toch even naar huis gaan bellen hoor, we moeten het niet te laten. Ja, wie je dan weg? jij het ook zo leuk? Nee, dat ja, ik Het is je om te eten, hij is allemaal op straat. Ja, ik ook. Hij doet het niet. Wat is er? Wat is er? Ik Die telefoon! Oh. Zitten blijven! Allemaal! Allemaal aan die tafel. Zeg wat, heeft dit te betekenen? Lapperders hoor. Lapperders hoor. Zitten blijven, jij. En jullie ook. Allemaal aan deze kant van de tafel. Opschieten, weg bij het raam. Lapperders hoor. Laat me dan door! Hij! Oh. jij. Maak me niet gek, jagersman. Max. En wat ga jij doen? Je mag toch zeker even naar mijn oh. man kijken om te zien wat hij heeft. Heb. Heb oh. hier, het. ik. Hier, zo wat. Heb die voor moord man. Oh. Mogen wij, alsjeblieft, weten wat er hier aan de hand is? Max wordt gezocht door de politie. Oh. Hij gebruikt mijn huis als schuilplaats. Waarom? Oh. gaat je geen blikseman. Hij zal ons allemaal vermoorden. We hebben hier toch niks gedaan. Zitten blijf jij. De, ik wil even de muziek uitdoen. Wat, wat moeten we nou? Dooreten. Dat kan het niet. ik niet. Ik, ik wil hier weg. Ik, ik, ik wil hier weg. Ga zitten. Zin. Blijf jij van mevrouw als schoft? Blijf jij met je pompen van mevrouw als? Net, alsjeblieft. Ik smeek jullie allemaal. Doe alles wat hij zegt. Alsjeblieft. We roepen ons nog niet door zo'n Wat, wat, wat? Wat zei je daar? Terrorist. Die de psychopaat. Hoor je dat, Adriaan? Terrorist? Psychopaat? Wie weet er nog meer wat? De mannen zijn zo zwijgzaam ineens. Dit is krankzinnig. Wat ben je hier met ons van plan? Geet, wat wil die man? De politie zoekt hem. Daar hebben wij toch niks mee te maken. Ze houden een klopjacht op hem en ik heb hem hier onderdak verschaft. Wat denk jij hiermee te bereiken? Misschien doorzoeken ze alle huizen. Dan komen ze ook hier. Wat, wat ga je dan doen? Wat gebeurt er dan? Wat denk jij in je eentje te kunnen doen? Je kan ons niet tegenhouden. Als ze aanbellen, wij, wij, wij gaan allemaal... Wat? Wat allemaal? Als we om hulp roepen. We kunnen toch we om hulp We kunnen niets, Frits. Niets. We zijn toch onschuldige burgers. We hoeven ons toch zomaar niet te laten terroriseren? Nee. Och, alsjeblieft, hou je rust. Doe alsjeblieft niks. Ik smeek het jullie. Als je het niet voor mij doet, doe het dan voor Lieveke. Lieveke. Wat is er met Lieverke? Niks, niks, niks. Greet, wat is hier met Lieveke van plan? Als jullie niks doen, dan gebeurt er met haar er ook niks. Laten we proberen er het beste van te maken. Uh, uh, Frits, schenk nog eens wat in. Nee, wacht, ik zal het zelf doen. Dit is toch... Dit is toch absurd. Zo'n kerstdiner voortzet. Wij worden hier gegijzeld. Hoe lang kan het nou duren? Wij, wij moeten naar... Rustig blijven, Frits. Denk aan wat Greet je gevraagd heeft. Niets doen dan rustig verder eten en drinken. Heb nog eens het glas. Dat kan ik niet. Dat kan ik niet doen, Frits. Anders krijg ik geen goede indruk van je. Even het glas, Frits. Waarop? Op Adriaan. <laughs> Even het glas op de jacht. Op de klopjacht. Fuchs dood. levende de Fuchs. Op onze zwijgende Adriaan. Die misschien al droomt van nieuwe jachtavonturen. Samen met zijn dappere vrienden en de meute een hele dag achter een projan. Blaffende honden. Twintig krijgshaftige mannen in linie achter één vos aan. Ik zie dat jullie niet zo in zijn voor een goed gesprek. Vertel er nog eens een mop, Frits. Nog eentje over gekken. Krak, krak, weet je wel. Hij kon er niet zo om lachen. Maar je hebt er vast nog wel meer. Olga. Houd ermee op. Waarom laat je ons niet met rust? Eet maar rustig verder dan. Greet, wil je het dessert brengen? Denk niet dat ik met je mee hoef te gaan naar de keuken. Hier vandaan kan ik zowel jou als je vrienden aan de tafel in de gaten houden. Frits... Wat hebben we eigenlijk als dessert? Hm? Dus geen voorlezing van het menu meer. Nou, waar zullen we het dan eens over hebben? Eens kijken. De jacht, die hebben we gehad. De honden, de konijnen, koetjes en kanafjes ook. Oh wacht eens, het weer. Wie kan ik het woord geven over het weer? Hou oh, alsjeblieft op. Kunnen we niet praten? Praten. Ik doe niks anders. Dat bedoel ik niet. Hoe lang wil je ons hier gevangen houden? Hangt er vanaf? Waarvan af? Van de omstandigheden. Kijk eens aan. Odysseus. die Kunnen we dit volgen? We hoeven niet te weten wat je gedaan hebt, wat er allemaal gebeurd is. Maar we kunnen toch met elkaar praten. Waarover? Over deze krankzinnige situatie. We kunnen hier toch niet tot nieuwjaar jaar blijven zitten. Ze komen er toch achter wat er hier gebeurt. Wat zijn je eisen? Dit is toch krankzinnig. Ik kan je van een psychopaat verwachten... Je hebt hier toch een schuilplaats. Wat wil je dan nog meer? Dat jullie je rustig houden en dooreten. Dat kunnen we toch niet. Maar we kunnen wel... op een redelijke manier met elkaar praten. Wij zijn toch niet je vijanden. Laten we samen proberen... het beste ervan te maken. Het beste? Voor wie? Voor jou. Net zo goed als voor ons. Klinkt misschien even sentimenteel voor jou, me. Het is toch. Ah ja. Het is toch het feest van de vrede? Het is voor het eerst vanavond dat ik dit hoor. Maar zo is het toch? Je vertrouwt ons niet, hè? Jij mij wel. Op een avond als deze. Hm? Hoe moeilijk het ook is. Ik wil jou vertrouwen. Kijk eens aan, onze Vredesmuis. Ik meen het. Ja, ik meen het. Hoe kun je nou zo in vertrouwen, Frits? We zullen het moeten proberen. Je bent gek, Frits. Hartstikke gek. Waarom zouden we er niet. We moeten toch proberen de tijd die hij en wij met elkaar moeten doorbrengen, zo goed mogelijk door te komen. Hij wil alleen maar dat we doorreeten. Misschien heeft Max een voorstel. Als straks de politie komt, wat dan wat Doe hij dan met ons Dan Daarom wil ik juist proberen een soort. Nou oh ja. Ja. Een soort kerstbestand te sluiten. Hij heeft een wapen, wij niet. Ik. Ik. Wil een Eet hij jij. Het ik. Ik. Het ik, het ik, het ik. Ik. Het ik. Het ik. Het ik. Ik. Ben je jou... nou beloven je niks in de weg te leggen? Waarom zeg je dan nou niks? Geweld lost nooit iets op. Ik ben hier niet voor een oplossing. Probeer ons te vertrouwen. <laughs> Jullie? Goed. Mij dan. Als jij, Vredestichter, één seconde de kans krijgt, dan haal je de politie. Nee, nee. Ik hou me aan mijn belofte. En ik denk.. Ik denk de anderen ook. Ik geef je mijn woord dat ik niets tegen je zal ondernemen. Jij. Els. Ja. Olga. Hebben we een keus? Ja of nee? En als ik nee zeg, wat dan? Dat weet ik niet. Goed. Je belooft. En nu ja. jij. Adrian. Je moet kiezen. Ja of nee? Onder dwang. Wat ons betreft... Stomme idioot. Met je vredespraatjes en je kerstbestand. En Greet dan? Wat wil die? Ja. Griet. Griet. Beloof jij het ook? Politie! Ik kan dat wel zijn. Ik weet het niet. De buren. Blijven zitten, Griet. Zitten blijven. Allemaal. Zitten blijven. Zal ik open doen, Geert? Nee, nee, dat doe ik wel. Ik, uh, ik stel voor dat, uh, dat nu we weer onder ons zijn, dat we verder gaan met het kerstdiner. Waar oh, sliep zelfs... de keuken in? Max! Max! Max! U hebt geluisterd naar het kerstdiner. Een eenachter van Ab van Eyck en Koert Poort. U hoort de stemmen van Petra Dumas, Gila Vrijsen, Dore Smit, Wim Kouwenhoven, Paolo Major, Willem Wachter en Cynthia Lohman. Regie Ab van Eyck.